Het wereld het is bewolkt en vanuit het zuidoosten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen is het nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het droger en breekt de zon vaker door. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist. Mysterieus. Realist. Altijd ready. Groffe humor. Slappe lach. oude hoeren. inner, Flashy.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 Goedemorgen, 8 uur, zondagmorgen, ZFM Klassiek En vandaag gaan we iets speciaals doen Vandaag gaan wij u een compleet werk laten horen Dat doen we niet zo vaak, we draaien meestal fragmenten Maar ik vond het wel eens aardig om vandaag eens een heel compleet werk te doen En niet zomaar een werk, namelijk de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven een van de belangrijkste uh, symfonieën in het klassieke muzikale landschap en ver daarbuiten. Beethoven zelf had er nogal een pretentieuze titel op bedacht. Symfonie met slotkoor op Schillers an der Freude, opus 125, opgedragen aan de Koning van Pruisen. En uh, het stuk bestaat officieel uh, vierde, uit vier delen. Het kwam gereed eind 1823 of 1824. Dat is niet helemaal bekend. Wat wel bekend is, is dat de première van het stuk in Wenen plaatsvond op 7 mei 1824. Het stuk bestaat uit vier delen. En ik, uh, het laatste deel met name ga ik niet allemaal, allemaal noemen. Want dan ben ik zo lang aan het woord. Uh, mocht u dat allemaal willen weten. Dan uh, kunt u dat even rustig nakijken op bijvoorbeeld Wikipedia. Want daar staat alles. Uh, het stuk bestaat namelijk uit, hele, uit een aantal hele korte deeltjes. Met name dat laatste stuk ervan. Het eerste deel. ...van uh, deze symfonie... Hij ...heet Allegro Manantropo Un Poco Maestoso. En dan krijgen we Molto Vivace, het, het, het tweede deel... ...en het derde deel is het Adagio Molto e Cantabile. Molto e Cantabile, zo moet ik het zeggen. En dan het uh, laatste deel, het vierde deel... zei ik al, bestaat uit heel veel korte stukjes... Uh, allemaal met een andere aanwijzing om hoe het gespeeld moet worden. Dus uh, als u dat echt wilt weten, dan zou ik zeggen kijk even op Wikipedia. Want daar staat het keurig netjes omschreven. Het stuk duurt langer dan een uur, bijna 70 minuten. Maakt niet uit. Het wordt onderbroken natuurlijk door het nieuws. Uh, ik hou het in de gaten. En uh, wat het deel wat onderbroken wordt, dat starten we na het nieuws natuurlijk gewoon weer op. ...opnieuw op, zodat u toch in ieder geval de hele symfonie te horen krijgt. De uitvoering is ook niet een van de minste. We gaan luisteren naar de Wiener Philharmoniker... ...onder leiding van Andris Nelsons. Gaat u genieten van Beethoven's negende symfonie.